Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Komend half uur in het Radio 1-journaal ook reacties van VVD-bewindspersonen... over de onrust in de partij over Jos van Rij. Nu krijgt u het NOS-journaal, Job Boot. De Argentijnse oud-dictator Jorge Fidela is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Fidela regeerde Argentinië met harde hand in de jaren 70 en 80... Hij was in die periode verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. Tegenstanders liet hij met dodenvluchten boven zee uit vliegtuigen gooien. Correspondent Mark Bessems. Hij heeft uh, natuurlijk uh, een uh, heel uh, zwart verleden. Je moet je voorstellen dat uh, deze meneer Fidela, dat is eigenlijk het gezicht van die Argentijnse dictatuur, het symbool van die dictatuur. Hij was de man, hij was een beetje de leider van de militairen die destijds uh, de staatsgreep pleegden in 1976. Die eerste periode toen Fidela uh, het hoofd was van die junta, ja, dat was ook de bloedigste periode. Dit is echt het kwade gezicht van uh, die uh, dictatuur. Videla kon pas na 2005 vervolgd worden. toen de Argentijnse Hoge Raad de Amnestiewet nietig verklaarde. Die wet maakte de berechting van de Guntaleden onmogelijk. In 2010 accepteerde Videla de volledige verantwoordelijkheid. voor de daden van de Gunta onder zijn leiding. Jorge Videla was 87 jaar. Premier Rutte gaf een korte reactie op het overlijden van Videla. Ik sluit me aan bij Frans Timmans die zojuist gezegd heeft dat hij. Uh... Over de doden niets dan goed, en verder is er over deze man niet heel veel goeds te zeggen. Politie en justitie maken zich zorgen over het aantal minderjarige Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Dat zegt de politie in een gesprek met Eén Vandaag en Omroep West. De politie vermoedt dat alleen al uit de regio Den Haag negen minderjarigen zijn afgereisd naar de oorlog in Syrië, van wie de jongste 16 jaar oud is. Dat aantal zou nog kunnen groeien, denkt de politie. Inmiddels is een groot onderzoek gestart om de rondselaars van deze jongeren voor de rechter te brengen. Griekenland boekt vooruitgang bij het hervormen van de economie. Ook het verbeteren van de overheidsfinanciën verloopt voorspoedig. Dat zegt de Europese Commissie in een rapport dat beslissend is voor het vrijgeven van het volgende deel aan Europese hulp. De Commissie denkt dat ook voor dit en volgend jaar het tekort binnen de marges blijft, omdat er voldoende maatregelen zijn genomen. Griekenland heeft onder meer de salarissen en pensioenen flink verlaagd. Dat heeft bijgedragen aan het verminderen van het begrotingstekort. De ontslagen directeur van de Amerikaanse Belastingdienst... zegt dat hij een stomme fout heeft gemaakt. Stephen Miller werd woensdag ontslagen... nadat was gebleken dat de Belastingdienst extra onderzoek deed... naar conservatieve organisaties, zoals de Tea Party. Het nieuws over het onderzoek van de Belastingdienst... kwam onder andere president Obama op veel kritiek te staan... Hij werd ervan beschuldigd dat hij mogelijk opdracht had gegeven... voor de strenge controle. Obama veroordeelde de werkwijze van de Belastingdienst meteen. De 17-jarige jongen die woensdagavond in De beeld een bejaarde man doodreed, wordt verdacht van doodslag... en roekeloos rijden met de dood tot gevolg. Hij wordt morgen voorgeleid. Hij zat samen met een 16-jarige jongen in de auto... toen het ongeluk gebeurde. Inmiddels is bekend dat hij achter het stuur zat... De jongen van 16 is vrijgelaten, maar het OM onderzoekt nog welke rol hij bij het ongeluk heeft gespeeld. De auto waarin de jongens reden was niet van hen. De politie onderzoekt hoe ze aan de auto zijn gekomen. Premier Rutte ziet weinig in de plannen die de Franse president Hollande gisteren presenteerde voor Europa. Hollande wil onder meer een eigen economische regering voor de eurozone. Rutte daarover. We zijn nu druk bezig om afspraken te maken over een bankenunie. Ik denk dat we echt daar alle energie op moeten richten. Hij had ook voorstellen voor het invoeren van eurobonds, die wijzen wel af. Dat hij in algemene zin de urgentie van economisch herstel benadrukt... is natuurlijk een goede zaak, maar we zijn het dus met veel van de voorstellen... die hij doet niet eens. Premier Rutte hoopt dat de Franse energie steken... in het op orde brengen van hun eigen economie. Het weer vanavond droog, maar vannacht en ook morgenochtend opnieuw regen. Morgenmiddag droog en geregeld zon. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Ook zondag, eerste Pinksterdag, zonnig. Dan loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. De ja, Spits. Dennis mooi. Er uh, staan nu 70 files, uh, bijna 300 kilometer als je ze allemaal gaat optellen. Uh, vooral in het midden en zuiden van het land is behoorlijk druk. Maar ook rondom Rotterdam staan lange files. En dat komt dan weer uh, door de regenbuien die daar nu uh, overtrekken. Bij Amsterdam staan nauwelijks files. Uh, op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat wel 12 kilometer... tussen Naarden en Bunschoten. En op de A1 verder naar Hengelo tussen Twello en Deventer-Oost 2... De A6 vanuit Lelystad naar Muiden tussen Lelystad en Almere buiten Oost. Vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Aan de andere kant van de Vangreelstad 6 kilometer. En op de A7 in, uh, in Groningen richting Heerenveen... staat tussen Euvelgunnen en Groningen-West 3 kilometer door een ongeluk. Twee rijstrookken zijn er dicht. Tot slot de A44 richting Den Haag, want er is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Kaagdorp en Voorhout 5 kilometer.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 waar we beschikken over een prima linker en rechter hersenhelft. Mazar. Accountants en belastingadviseurs... die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar. Verandert kennis in kansen. Kijk op mazar.nl. Is het niet eens tijd dat Daan een volgende stap gaat maken? Dat heeft hij al lang gedaan. Ja, maar niet bij ons. Met UFORCE HR software brengt u alle talenten in uw organisatie in kaart. U weet ze te behouden door ze te helpen met hun ontwikkeling, een adequate beoordeling en een passende beloning. Neem de juiste beslissingen op basis van de juiste informatie. UFORCE van Raad. Human Resource Maximization. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucela Carasso is zeven minuten over vijf, Jorge Videla kwam in Argentinië in 1976 aan de macht. Vijf jaar lang heerste hij met harde hand. Toen maakte hij zijn aftreden bekend. Argentinos, dentro de pocas horas, al hacer entrega del cargo a mi sucesor, habré atendido mi última obligación como presidente de la nación. Hier zei hij dat hij binnen een paar uur de macht zou overdragen is uiteindelijk een natuurlijke dood gestorven in de gevangenis. Hij zat in de gevangenis vanwege zijn rol in de vuile oorlog in Argentinië. Uh, Latijns-Amerika-correspondent Kees Elebaas, Kees, 87 is hij geworden. Wordt er in Argentinië inmiddels gereageerd op zijn dood? Nou ja, het is natuurlijk de opening van, van al het nieuws. Ik, heb, ik, ik zie hier twee Argentijnse kanalen. Die zijn allebei geopend met het nieuws van de dood van Videla. Uh, uh, ja, Een, een, een zwarte bladzijde uit de geschiedenis uh, van, van Argentinië. Het, uh, het symbool van de militaire dictatuur... Die, uh, die eindelijk is overleden, zei een van de presentatoren. En een belangrijke reactie die inmiddels binnen is... dat is uh, denk ik van de voorzitter van de, uh, de grootmoeders... van de Plaza de Mayo, uh, Estella Carlotta... En zij is degene die uh, vooral bezig is met het zoeken naar de, de verdwenen baby's... tijdens de militaire dictatuur, de baby's die door de militairen werden afgenomen... Uh, uh, van de linkse activisten en overgedragen aan uh, ouderloze militaire echtparen. Uh, zij zei, een verwerpelijk mens heeft deze wereld verlaten... en ik voel me daar heel rustig over. Dat is eigenlijk de eerste belangrijke reactie die er vanuit Buenos Aires komt. Ja, hoe was hij uh, er de, de laatste jaren aan toe... Fidela? Hij, hij was er eigenlijk heel goed aan toe. Hij was, uh, hij was behoorlijk uh, strijdbaar. Um, hij heeft eerst, uh, in de eerste jaren. En nadat hij uh, gevangen was genomen heeft hij huisarrest gehad. Toen heeft hij een aantal jaren in de Campo de Mayo gezeten, het militaire hoofdkwartier uh, van het Argentijnse leger. Daar werd hij met alle egards behandeld en daar was veel protest tegen. Uiteindelijk hebben ze hem de laatste jaren hebben ze hem overgebracht naar Marcos Pas, een gevangenis in de buurt van het vliegveld van Buenos Aires... Daar zit hij met enkele tientallen andere uh, militairen... die nog vervolgd worden voor mensenrechten schendingen. Maar hij was enorm strijdbaar. In, in maart nog heeft hij een oproep gedaan aan zijn uh, militaire kameraden... om zich te weer te stellen tegen de politiek van president Christina de Kirchner. En uh, in een brief... In een open brief heeft hij uh, de, het, het, uh, de, de politieke positie van de Kirchners aan de kaak uh, gesteld. Uh, zelfs uh, de overleden uh, president Nestor Kirchner kreeg er nog van langs van uh, Fidela. Dus hij was uitermate strijdbaar. En uh, ja, geen enkel gevoel van spijt. En dat is ook wat je in de eerste reacties uit Argentinië ziet. Uh, hij neemt ook allerlei geheimen mee zijn graf in. En dat... Uh, dat vinden mensen, vooral mensen van mensenrechtenorganisaties... wel heel spijtig dat hij niet uh, meer heeft uh, gesproken... over wat ze allemaal hebben uitgesproken tijdens de militaire dictatuur. Nee, want hij heeft lange tijd ontkend. Uiteindelijk heeft hij wel dingen toegegeven... maar hij heeft nooit gezegd wat er precies met mensen is gebeurd. Nee, hij heeft in, in, in een aantal interviews heeft hij toegegeven dat de militairen verantwoordelijk zijn. Hij heeft overigens steeds gezegd dat het cijfer van 30.000 slachtoffers dat dat overdreven was. Hij heeft de schuld op zich genomen van 7.000 tot 8.000 moorden en verdwijningen tijdens de periode. Tijdens de, de oorlog tegen het terrorisme, zoals hij dat bleef noemen. Maar ja, hij heeft nooit inderdaad spijt betoond. Sterker nog, hij vond eigenlijk dat het karwei nog niet af was. En hij vond helemaal niet... Um, dat hij veroordeeld moest worden. En zijn kameraden ook niet. Hij, hij vond dat alle militaire politieke gevangenen waren. En hij, hij bleef volhouden dat ze eigenlijk... Uh, ja, geëerd zouden moeten worden voor hun rol tijdens de vuile oorlog. Dus uh, nee, van spijt is nooit enige sprake geweest bij deze man. Onze correspondent Kees Elebaas. Uh, ook contact heb ik met docent culturele antropologie Ton Robben... van de Universiteit Utrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in de vuile oorlog. Uh, goedemiddag, meneer Robben. Goedemiddag. Wat was uw eerste gevoel bij dit nieuws van het overlijden van Videla? Uh, mijn eerste gevoel was van... Uh, goh toch prettig dat hij in de gevangenis is overleden. En niet uh, in zijn appartement in, uh, in, in Belgrano, in een, een rijke buurt van, uh, van Buenos Aires. Want dat is waar hij hoorde, in de gevangenis? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, en ik had het er net met Kees Elebaas over. Um, vanuit die gevangenis uh, heeft hij die politieke strijd ook wel voortgezet. In ieder geval voor zijn denkbeelden, waar, waar stond hij voor? Wat wilde hij destijds uh, en, en later ook met Argentinië? Nou, zijn, zijn, zijn hoofdidee was dat hij wilde voorkomen dat Argentinië een tweede Cuba zou worden. En het is ook interessant dat Che Guevara, die natuurlijk ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de Cubaanse revolutie, ook plannen had in de jaren zestig om Argentinië binnen te vallen. Hij is toen in de tijd in Bolivia omgekomen, maar er waren plannen om Argentinië binnen te vallen en Argentinië dan ook zogenaamd te bevrijden van de, van de grootgrondbezitters en, en, en de rijke klassen. Uh, dus in die tijd van die Koude Oorlog uh, zag uh, Videla en uh, zijn companen dit als, als de Derde Wereldoorlog. Dat het, uh, het gevecht tussen de grootmachten, vooral de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... uitgevochten werd in de Derde Wereld. En Argentinië was dus, je zou kunnen zeggen, het strijdtoneel van die twee grootmachten... die dan ook uh, de strijdende partijen uh, hielpen. Dus die hielpen, het idee was dat de communisten uh, onder andere... Uh, Cuba uh, Argentijnse uh, linkse guerrilla's steunde. En dat de Verenigde Staten dan uh, uh, de Argentijnse militairen steunden. Dat was het idee. Ja, en, en nu hij dood is, kan Argentinië dan een bladzijde van de geschiedenis omslaan, denkt u, of gaat dit juist ontzettend weer veel nieuwe wonden openmaken? Nee, ik denk, die, die wond is al, al, al meer dan 30 jaar open. En ik denk dat men... Uh, dit is natuurlijk niet de eerste belangrijke uh, uh, lid van de junta die overleden is. Uh, Agosti is overleden in 1997. Uh, Massera is een aantal jaren overleden. En dat waren de twee uh, andere Goenta-leiders. Ja, die kwamen naar hem, hè? Nee, die kwamen tegelijkertijd met hem. Hè. Uh, uh, Vidella was van, de, van het leger, um, Massera van de marine... en uh, Agosti van uh, de luchtmacht. En die hebben gedrieën, uh, hebben ze uh, de macht gedeeld. Dat, dat werd ook vastgelegd. Iedereen kreeg 33% van de macht. En die ene extra procent die kwam dan bij uh, Vidella... die dan het hoofd van de militaire junta was. Nou, Als je gaat kijken wat er gebeurd is na de dood van uh, die twee anderen... Uh, nou, dan is er, uh, zoals Estella uh, Carlotto zegt... van. Nou, een, een, laat zeggen, een slecht mens is overleden. Maar de strijd gaat gewoon door. En er zijn nog uh, zeer veel uh, daders uh, die berecht moeten worden. De, de gevangenissen in Argentinië zitten vol... met honderden uh, oud-militairen en ook uh, politiemensen. En die rechtszaken die nu aan de gang zijn, die, uh, die gaan gewoon door. Videla is niet ook één keer uh, veroordeeld voor levenslang. Uh, hij heeft vijf levenslang uh, veroordelingen achter de kiezen. En, uh, steeds... en er liepen ook nog rechtszaken ja, dat, dat tegen hem? Gewoon door. Iedere keer werd hij natuurlijk weer aangeklaagd... als een van de hoofdverantwoordelijke. Dus dan uh, ging hij weer naar een andere rechtbank. Hij is net uh, veroordeeld een aantal dagen geleden... dacht ik, in Cordoba weer uh, voor levenslang. Uh, dus uh, na dit... Uh, ik weet niet precies. Hij zou echt naar Toekoman gaan of Gegoei... een van de andere provincies, voor weer een andere rechtszaak. Ja, u, u heeft uh, ook wel eens rechtszaken bijgewoond hè, over die periode. Ja. Hoe was dat? Ja. Wat is u daarvan bijgebleven? Nou, wat mij daarvan bijgebleven is um, uh, allereerst de scheiding van, uh, van degene die de rechtszaak bijwoonde. Uh, in, die, in die rechtszaken wordt de familie van de, van de daders die wordt gescheiden van uh, de familie van uh, de slachtoffers. Omdat men bang is dat die twee elkaar uh, te lijf zouden gaan. Dat is het eerste wat me opviel. Het tweede wat me opviel is dat um, nou, deze daders worden dan binnengebracht, um, uh, geboeid, um, worden de boeien afgeleid. Gedaan, en dan uh, kunnen ze besluiten of ze uh, het proces, de, de dag van het proces, bijwonen of dat ze teruggaan naar een andere kamer waar ze dan uh, tv kunnen kijken. En ja, wat mij toch opviel, is, is de, de relaxte manier waarop men in die rechtszaal binnenkwam. Uh, er werd wat geroepen naar familieleden. Men ging zitten, er zat een hele reeks advocaten achter. En uh, nou, dan ging dat proces, uh, proces in gang. En nou, dan was er een pauze en dan gingen ze weer terug uh, om koffie te drinken, neem ik aan. Het uh, uh, durende het reces en dan kwamen ze weer terug. En, en dus, hoe uh, verklaarde u dat dan, dat het in die sfeer verliep? Omdat ze al, ja, zoveel... Uh, deze mensen zitten ook... Uh, kijk, Fidele die had al huisarrest sinds 1998. Uh, die heeft dus al sinds 1998 uh, thuis vastgezeten. En op een gegeven moment, uh, in 2001, 2002, was er de sfeer... Uh, toen is hij naar Campo de Maggio, die grote militaire basis gebracht... waar uh, golf gespeeld werd en dat soort dingen. En er ontstond een, uh, een atmosfeer in Argentinië. Ja, maar de, waarom uh, krijgen deze mensen zo privileges. Uh, laat ze maar gewoon naar een gewone gevangenis gaan. En onder het, uh, uh, de regering van, van Nesnacht Kirchner, die in 2003 aan, het, uh, de, aan de regering is uh, gekomen, is toen het besluit gevallen, nee, laten ze in gewone gevangenissen zitten. En toen zijn ze naar Marcos Pas, dat is een gewone gevangenis. Ze zijn wel gescheiden gehouden van de gewone gevangenen. Maar ze hadden een veel uh, Spartaanse regime. Uh, Vidella zelf had een, uh, een kleine kleine kamer uh, met een eenpersoonsbed, een tafel, een stoel, uh, de Bijbel uh, lag daar op de tafel. Dat was een heel religieus man, Videla. en er werd dan wel gezamenlijk gegeten, maar het was veel Spartaanser dan uh, in Kampen de Major of andere uh, militaire gevangenissen waar ze zaten. En daar is hij uiteindelijk ook uh, overleden in die omstandigheden. En daar is hij ook overleden, ja. ja. Het schijnt dat hij rustig overleden is. Hij gisteravond uh, voelde zich niet goed. Uh, dit heb ik uit de Argentijnse kranten hoor. Hij voelde zich niet goed. En uh, hij zei van nou, ik, ik heb geen zin om vanavond uh, te eten. Ik ga vroeg naar bed. En um, uh, ochtends bleek hij uh, overleden. Hij is niet meer wakker geworden. In de slaap uh, overleden, ja. Meneer Robben, dank voor uw uh, verhaal over Gorge Fidela. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. 70 files, hoorde ik jou net zeggen, Dennis Mooi. Ja, het zijn er nu 78. Maar gemiddeld gezien zijn ze allemaal wat korter geworden. Want uh, het totaal aantal files uh, meent iets af. Er staat nu net geen 300 kilometer file. Nou, regen en een lang Pinksterweekend, dat is het uh, recept voor deze drukte. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land. En rond Rotterdam, want bij Amsterdam, staat bijna niks. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Bunschoten 12 kilometer. En in Groningen is er een ongeluk gebeurd op de A7 richting Heerenveen. Tussen Euvelgunnen en Groningen-West staat 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Langs de file staat op dit moment op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knoop het Grijsoort en knoop het Ewijk 13 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. Ja, noemde naam Jos van Rij in Den Haag. En VVD'ers worden tegenwoordig ongemakkelijk... zeker nu de in opspraak geraakte ex-wethouder van Roermond... mogelijk weer op de lijst komt bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De afdeling van de VVD Roermond heeft hem namelijk voorgedragen als lijstduwer. VVD-ministers deden er vanmiddag alles aan om daar zo min mogelijk over te zeggen. Nou, ik vind dat een zaak voor het VVD-bestuur. Ik denk dat het een zaak is voor het, de afdeling van de VVD in Roermond. Ik ben minister van het, van het hele land, van het Koninkrijk. En u moet even bij de VVD-bestuur zijn om die vraag te stellen. U zegt, ik ben minister van het hele land, maar dus ook minister van, van Jos van Rij. En integriteit moet u natuurlijk wel een heel belangrijk thema vinden. Jazeker, dat vind ik een, een heel belangrijk, essentieel thema. Ja, zeker. Maar dan wordt u naar deze kwestie gevraagd en dan geeft u niet thuis? Nee, omdat ik het een zaak vind van de, van, de, van de VVD. U bent van de VVD, ja. Ja, zeker. En dan vind ik dat degene die aan die partij de leiding geeft... dat die daar een aanspraak over moet doen. De VVD is een integere partij die uit integere mensen bestaat. Ja. Nogmaals, ik vind dat echt een zaak voor het VVD-bestuur. Niet vind ik het ongepast, ook in de context... van ik hier staatsminister-president om mij uit te laten over interne partijzaken. Ja. Maar het is niet alleen een interne partijzaak. Het is natuurlijk iets wat het hele, hele land aangaat. En u bent toch een beetje ons moreel kompas. Dus ik verwacht van u wel een, een uitspraak. Ja, uh, ik begrijp heel goed uh, dat u de zaak nu verbreedt. Uh, maar het is toch in de eerste plaats een zaak van de partij. En ik wil het ook laten. Ik vind dat iedereen uh, daarvan, uh, daarover na moet denken. En ook uh, moet bekijken van wat betekent dat nou eigenlijk voor mij. En hoe gedraag ik me als politicus. Je hebt toch een voorbeeldfunctie. Dat was minister Schult, VVD-minister. Na zessen dan Marianne Propstra, statenlid in Zuid-Holland, over van de rij. Keen nu, silenced by the night. silenced by the night. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Terug naar het rugby in Amsterdam. Daar is de uh, World Series 7's aan de gang voor vrouwen. We hoorden verslaggever Marcel Bril eerder al. Uh, Marcel, een beslissende groepswedstrijd. Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Uh, twee keer zeven minuten met zeven vrouwen, hè? Ja, Of is het twee keer twee... Vier keer zeven minuten of twee keer? Nee, nee, nee. Het is twee keer zeven minuten met voor elk team zeven vrouwen. Zo zit het. Dus dan zijn ze al klaar tegen Nieuw-Zeeland. Dat klopt. Ja, het is uh, net afgelopen. Uh, en uh, helaas, helaas voor Nederland. 15-0 hebben ze verloren. Dat klinkt... Heel erg veel, dat je heel erg veel verloren hebt. Maar als je één keer scoort, dan krijg je al vijf punten. Dus wat dat betreft uh, is het wat tekenen. Dat was een spannende wedstrijd, want vlak voor rust werd de eerste keer gescoord door Nieuw-Zeeland. Toen was het 5-0. Uh, daarvoor ging het heel gelijk op, was het heel spannend. Uh, en daarna in de tweede helft ja, heeft Nieuw-Zeeland nog twee keer weten te scoren. Dus, en nog weer tien punten erbij gekregen. Dus vandaar die uitslag. En, en zit er veel publiek hier naar te kijken? Ja, het, uh, de tribune zit zo half vol, maar de mensen die er zitten, die zijn uh, heel fanatiek. En uh, met die mensen heb ik ook de wedstrijd bekeken. En één iemand uh, die nu bij mij staat ook, die is al heel erg betrokken. Want jij zit in het nationale team, hè? Ja, dat klopt. Ik, ja, ik zit bij uh, de selectie uh, Normaliter, maar ik heb helaas net geblesseerd geraakt. Ja, vlak voor de wedstrijd, vlak voor het toernooi, begreep ik. Ja, inderdaad, uh, twee dagen van tevoren helaas. Ja, dus op het laatste moment moest er uh, iemand anders uh, mocht mijn plekje doen. En dat ging uiteraard wel goed, maar het is natuurlijk wel even balen dat je zelf niet kan spelen. Tessa Veldhuis, zo heet je. Jij zit dus inderdaad bij die selectie. Hoe beleef je dan zo'n wedstrijd hier aan de kant? Um, ja, dat is natuurlijk. Uh, ik, sta, ik stond echt te trillen op mijn benen. En ik, uh, ja, je, je schreeuwt je longen uit je lijf. En het voelt alsof je zelf uh, aan het spelen bent. Maar dan, uh, ja, je kan niks. Dat is het, een beetje het gevoel wat je hebt. Frustrerend lijkt me. Uh, nou, vooral heel trots eigenlijk op het moment. Uiteraard jammer en frustrerend dat we dan uh, niet winnen. Maar ik was er gewoon zo trots op. Want ze waren zo hard aan het bikkelen en aan het werken. En ja, je staat gewoon wel tegen nummer 1 van de wereld te spelen. En je houdt het zo goed dicht. En 15-0 klinkt veel. Maar het is eigenlijk heel erg knap. En uh, ze zijn, we zijn absoluut niet uh, over, uh, overroeld door ze. Ja, jij hebt helaas krukken en een gipsbeen, een oranje sok eromheen. Wanneer denk je weer te kunnen spelen? Uh, nou, het, is, uh, het is helaas gebroken, dus dat, ja, daar zit natuurlijk altijd een aantal weken aan vast. Maar uh, uh, het zag er gunstig uit, dus ik hoop uh, nog op de WK. Succes, veel herstel. Uh, er waren uh, ook nog een heleboel andere supporters hoor, die aan het mee waren en aan het nagelbijten. Ik heb jou zelfs zien nagelbijten even ja. tijdens de wedstrijd. Het uh, was behoorlijk spannend, zeker de eerste helft. Allemaal nagels uh, zijn op. Maar uh, verloren, uh, hoe vervelend uh, vind je dat? Super jammer. Dat is duidelijk. Nederland doet het goed, hè, staat zesde op de wereld uh, op dit moment. Olympische Spelen, dat is het doel in 2016. Is dat haalbaar? Hè? Tuurlijk is dat haalbaar. Daar ja, dat daar dacht ik al. Optimisme dat, uh, is hier natuurlijk wel aanwezig. Als je een oranje pet en een oranje sjaal op hebt. Ja, en mijn dochter speelt nog mee. Dus, uh, ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Nou, dit toernooi misschien uh, niet heel top gepresteerd, Moet nog even afwachten of Nederland door mag. Dat hangt ook nog van de andere wedstrijden af. Maar veel hoop en optimisme voor de komende jaren. Dat is wel wat ik hier proef, Lucella. Marcel Bril was dat bij het rugby. Een leermoment voor de Nederlandse dames zullen we er maar van maken. We hebben nog meer sport. Uh, het zonnetje is weer terug in de Giro d'Italia. Uh, zonneschijn bij aankomst, heel anders dan die regenachtige dag. Uh, Joris van den Berg, gisteren regenachtig. De dertiende etappe, de langste was het, van Bussetto naar Carrasco. Uh, weinig klimwerk, dus werd het net als gisteren weer een massasprint... Het was een leerproces, voor, een leermoment voor de sprinters inderdaad. Voor Nietzolo, Mesgetch, Lancaster, Viviani, Belletti. Dat waren de nummers twee tot zoveel, want Mark Cavendish heeft weer gewonnen. Net als gisteren. Net als drie keer hiervoor. Hij heeft ja. zijn vierde overwinning in deze Giro te pakken. Ja, het is overbodig om te zeggen dat hij de beste is. Zijn ploeg schoot wat te kort, hij moest van ver komen. Italiaanse ploeg zette de sprint op. En Kevin zat op de Dero-vierderij, maar dan komt hij er gewoon op volle snelheid langs voorbij. Hij zat wel een beetje te duwen en te trekken, ongeveer 400-500 meter voor de sprint. Daaraan kon je zien dat hij het alleen moest doen in zijn rode trui. Hij is leider in het puntenklassement natuurlijk. Maar ja, daarna maakte hij het gewoon echt met klasse af. Al kwam de jonge Italiaan niet solo, nog... Iets wat dichtbij in de laatste meter. Alleen weer niet gehaald, weer Cavendish. Um, wil dit zeggen dat er in het algemeen klassement verder niks verandert? Nou ja, gisteren zijn Wiggins en Hesjedal verdwenen. Hesjedal, dat merk je niet, die stond heel laag in het klassement. Notabene het winnaar van de Giro van vorig jaar. Maar ja, Wiggins is uit de Giro ook. Die mis je nu wel in het klassement. En in de slotfase ging Nibali even in de tegenaanval. De man in de roze trui. Maar die mannen gaan we morgen allemaal zien. Nibali, Evans, hopelijk ook Geesink, morgen en zondag... Twee keer aankomst op, heel zwaar in de ronde van Italië. Ja, want de Calibier is nog duidelijk of dat uh, doorgaat. Er lag te veel sneeuw. Uh, hoe is dat inmiddels? De beslissing wordt vanavond genomen. Ze doet er alles aan om die etappe natuurlijk in elk geval te kunnen laten doorgaan... zoals die nu gepland is. En hij wordt mogelijk ingekort, want het is natuurlijk een heidens karwei. Bar en boos. En wellicht dan weer wat verschuiving in dat algemeen klassement. Joris van den Berg.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 U krijgt nu bij een driejarig basisabonnement van Ziggo... een beveiligingscamera ter waarde van 300 euro ex-BTW... compleet geïnstalleerd op uw kantoor. Bel 0800 0620. Nou, heb jij al gehoord wie Martin gaat opvolgen? Uh, nee. Ja, ik dus ook niet. Geen idee. Oh. Met Youforce HR-software zorgt u op tijd voor goede opvolgers voor al uw mensen. U kent hun capaciteiten en biedt ze de juiste leermomenten. Zo bespaart u op de kosten van werving, tijdelijke vervanging en inwerken. Neem de juiste beslissingen op basis van de juiste informatie. UFORS van Raad. Human Resource Maximization. Dit is Radio 1. U krijgt het NOS-journaal van half zes. Job Boot. De voorzitter van de grootmoeders van de Plaza de Mayo. die jarenlang tegen Fidela hebben gedemonstreerd. zegt eindelijk rust te hebben gevonden. nu de oudste dictator dood is. Videla overleed in een gevangenis net buiten Buenos Aires. Hij zat daar een levenslange straf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Jorge Videla regeerde Argentinië met harde hand in de jaren 70 en 80... en was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. Videla was 87 jaar. Staatssecretaris Mansveld is niet van plan Maastricht-Agen Airport... financieel te steunen. Ze gaat niet in op een verzoek daartoe van Provinciale Staten van Limburg. Het vliegveld verkeert in financiële problemen... Volgens de directie van de luchthaven is steun noodzakelijk om een faillissement te voorkomen. Maar Mansveld denkt dat Brussel hulp uit Den Haag zal zien als ongeoorloofde staatssteun. Politie en justitie maken zich zorgen over het aantal minderjarige Nederlandse jihadstrijders in Syrië. De politie vermoedt dat alleen al uit de regio Den Haag negen minderjarigen zijn afgereisd naar het oorlogsgebied. De jongste is 16 jaar. En ontslagen directeur van de Amerikaanse belastingdienst zegt dat hij een stomme fout heeft gemaakt Hij werd woensdag ontslagen. Nadat nou was gebleken dat de belastingdienst extra onderzoek deed naar conservatieve organisaties in Amerika zoals de Tea Party. En dat nieuws bracht president Obama in verlegenheid. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan krijgt u het weer van Gerrit Hymstra. Er ligt nu een gebied met regen over het zuiden en zuidwesten van het land. En vanavond en vannacht verplaatst dat zich langzaam naar het midden van het land. Dat blijft daar zo'n beetje de hele nacht liggen. En plaatsen kan er dan ook veel regen vallen. In totaal, totaal zo'n 20 mm is heel goed mogelijk. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of acht. En morgen trekt die regenzone langzaam naar het noorden. Het duurt tot ver in de middag voor de regen ook de wadden verlaat. In het zuiden begint de dag al droog. En vanuit het zuiden komt, uh, wordt het ook op steeds meer plaatsen droog. Morgenmiddag kan in het zuiden ook de zon eventjes doorbreken. Het wordt zo'n 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten. Morgen staat er een zuidwestelijke wind. landinwaarts zwak tot matig. In het warregebied vooral ochtends een vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5. Zondag ziet het weer er een stuk beter uit. De wind draait naar het noordoosten. De zon gaat schijnen. Het wordt zo'n 15 tot 22 graden. In het zuiden dan overigens wat wolkenvelden... Maandag is nog lastig in te schatten. Er ligt dan een regengebied dichtbij. Ja, en na de Pinksterdagen blijft het wisselvallig. Navond de spits, Dennis mooi. Een dikke 300 kilometer file nu. Um, vooral in het midden en in het zuiden van het land. En bij Rotterdam is het erg druk. Het komt door het lange Pinksterweekend wat voor de deur staat. Maar ook, vooral ook, door de regen. Rond Amsterdam valt het reuze mee met de drukte. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A1 richting Hengelo tussen Twello en Badmen. 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daarom 6 kilometer file tussen Vianen en Everdingen. Linkerij is ook eens dicht. A16 naar Breda tussen Henderkilo Ambacht en Dordrecht. 9 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Everdingen en Noorderloos 6 en voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Autobrand op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Renkum daarom 3 kilometer. En ook op de A50, maar dan een stukje verderop voor het Knopend Ewijk 9 kilometer. Groter wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan? Door nu vooruit te kijken, weet je wat jouw financiële mogelijkheden zijn. Kijk vooruit, met de hulp van een financieel planner met het FFP-keurmerk. Vooruitkijken biedt perspectief. Ga naar vooruitkijken.nl Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen? Bij de aankoop van een woning kunt u uw kinderen helpen... door een bedrag te schenken of te lenen. Voor schenken geldt zelfs een extra belastingvrijstelling. Meer antwoorden op vragen van u vindt u op abnambro.nl... of maak een afspraak voor persoonlijk advies. ABN AMRO, de bank anno nu. Wat zijn we eigenlijk op deze wereld? Toerist? Toeschouwer? Verstekeling? Of praten we mee en lezen we 360 magazine? Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnamro.nl/slash wonen. ABN Amro, de bank Anonu. Zes minuten over half zes. Tijdens de vuile oorlog in Argentinië verdwenen naar schatting 30.000 mensen. Hun wanhopige moeders, die wereldwijd bekend werden als de dwaze moeders, begonnen te demonstreren op de Plaza de Mayo voor de presidentiële residentie a dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Ja, we willen weten waar onze kinderen zijn. Zijn ze dood of levend, vragen ze zich af. We zijn wanhopig, want we weten niet of ze ziek, koud of hongerig zijn. We weten niks en, en weten ook niet tot wie wij ons moeten richten. De wanhoop van de moeders. Michiel Bout is directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie... van Latijns-Amerika. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we, we praten hier over uh, vanwege de dood van Fidela. Dat werd vanmiddag bekend. Um, als we even teruggaan naar die tijd. Hoe is uh, Fidela destijds aan de macht gekomen? Hij uh, was een uh, leider van een driemanschap, een uh, militaire uh, marine, die uh, uh, op een gegeven moment de, de onrust in de uh, Argentijnse samenleving uh, gebruikte of, of, en, om een uh, koep te plegen. En om het uh, legitieme regime van Isabella, Isabelita... Uh, um, uh, uh, tot een, ...tot een einde te brengen. Ja, Isabel Perron, die hem ja. had, had aangesteld hè, als, als legerleider... ...had ze daarmee het paard van trooien binnengehaald achteraf? Nou ja, zij, zij was zelf niet een hele daadkrachtige president... ...en onder haar regime was eigenlijk de hele uh, de, de polarisatie in het, in het land uh, zeer sterk toegenomen. En uh, ik denk dat, uh, hoewel het misschien voor haar een tragedie was... ...dat eigenlijk uh, de, voor haar project uh, de koep een uh, logisch gevolg was... Ja, en uh, was was hij vervolgens ook zelf de architect van de vreedheden tegen de mensen die die hij beschouwde als als bedreiging voor de staat? Dat is een, een, een goede vraag die ook nooit helemaal uh, onomstotelijk beantwoord is. Uh, want toen hij aan de macht kwam werd hij eigenlijk gezien als een, een, een symbool van de gematigde krachten binnen de strijdkrachten. Hij had ook een, een, een weinig militaristische uitstraling, een, een beetje een grijze muis uh, was het eigenlijk. Um, maar onder zijn leiding, en daar is geen enkele twijfel over, is uh, die systematische terreur uh, tot volle wasdom gekomen. Ja, en, en, en dan denk ik altijd, waar kwam hij vandaan? Wat voor achtergrond had hij dat, dat hij uiteindelijk hiertoe is overgegaan... of dit heeft laten gebeuren? Ja, nou ja, het was een militair. En militairen houden sowieso niet van wanorde. En in, in Argentinië hadden de militairen al heel lang, in de geschiedenis, al heel vaak in de geschiedenis ingegrepen. als ze vonden dat de politici en de burgers er een potje van maakten. Alleen waren ze in het verleden steeds na een, een kortere tijd waren ze, hadden ze teruggetreden. hadden ze gezegd: de orde is hersteld. En het is, nu kunnen de burgers weer aan de macht komen. Maar in deze fase heeft dus, hebben de militairen gezegd. We blijven aan de macht. We gaan het nu voor eens en voor altijd oplossen. En eh, hebben dat met een heel erg systematisch project gedaan... waarin ze dus eigenlijk terreur... ...combineerde met een, met het, uh, ja, een soort uh, opvoedingsoffensief of de disciplineringsoffensief. Hè? De christelijke waarden moesten worden teruggebracht. Ouders moesten op hun uh, uh, kinderen letten. hun kinderen die deden dingen die tegen de staat gericht waren. Dus het werd een, een bijna een, een moreel project van die militairen. En dat, uh, daar waren ze zo sterk van overtuigd... ...dat dat ook eigenlijk uh, bijna de terreur verklaart. En, en het verklaart eigenlijk ook dat hij nooit helemaal heeft kunnen begrijpen eigenlijk waarom die na de hand zo berecht um, nou ja toch uh, berecht is. Uh, uh, ja, is en, en dat uh, ze bekritiseerd is. He, want hij heeft altijd het gevoel gehad tot de laatste dag van ik heb eigenlijk het goede gedaan voor Argentinië. Ja, en dat was dan orde, uh, geen communisme, uh, geen chaos. Dat Precies. was wat hij voorstond. Precies. En, en wat, de, wat, de, wat de, de, de tragedie eigenlijk is... is dat op het moment dat hij aan de macht kwam... heel veel uh, Argentijnen ook uh, dachten van... Het, is, het, het loopt ook uit de hand, het is hier een chaos. Dus uh, misschien goed dat ze even op zaken stellen... maar dat hij dus veel langer is blijven zitten dan uh, men had verwacht en het en, en de tragedie en de terreur veel dieper hebben ingegrepen in de samenleving dan iemand had kunnen denken en, en die polarisatie uh, hierover over dit onderwerp is is die verdwenen is, is het nog een klein clubje wat dit aanhangt of is dat toch breder in Argentinië uh, de mensen die zeg maar nog zijn ideeën steunen? ja ja, ja. Nou, dat is, een, op zelf een, dat is een hele goede vraag... omdat uh, ik zelf denk dat er nog relatief veel mensen zijn... die um, uh, zijn ideeën hebben, nou ja, steunen en, en in ieder geval denken bij zichzelf... het was nodig. En uh, waar, waar dat heel erg duidelijk werd... wanneer dat heel erg duidelijk werd... was toen uh, na 9-11 de, de Verenigde Staten... heel sterke antiterreurmaatregelen gingen nemen. Toen je veel van dit soort mensen in Argentinië... zie je wel, nu doen de Amerikanen het ook... zie je, dit, dit krijg je als je terror... Heb, dan moet je gewoon hard ingrijpen hè? en dan moet je soms de democratie opzij zetten. Dus ik denk zelf wel dat er in de Argentijnse samenleving zeker een, een substantiële groep is die eigenlijk uh, denkt van uh, dit was nodig en uh, uh, het kon niet anders. Michiel Bout, dank voor uw uh, reactie op het overlijden van Fidela. Dan uh, Nederland. De koe is hier in opmars. Er is namelijk steeds meer vraag naar Nederlandse melk. En daarom investeren bedrijven miljarden in nieuwe zuivelfabrieken. Begin 2015 verdwijnt het melkquotum. Boeren mogen dan zoveel melk produceren als ze willen. En de boeren zijn daarom nu al bezig hun veestapel uit te breiden. Zo ook boer Wilco Hilhorst uit het Drentse Noordsleen. Nou, hier hebben we een oude dame. Die is normaal gesproken zo mak als een makkelijk schaap. Kobi 34. Het is geen Bertha 38. Maar... Nee, die hebben we niet. Die hebben, we hebben wel Bertha's gehad. Ze komen al naar ons toe. Ze natuurlijk niet, niet elke dag een uh, radioverslag geven met allerlei apparatuur. Kobi 34, hoeveel jaar is zij hier al? Die uh, is hier een jaren of negen nu. Zij heeft al heel wat uh, vriendinnen erbij gekregen. Ja, dat klopt. Vijf jaar geleden hadden ze 120 melkkoeien en uh, op dit moment 195. Hard werken. Ja en nee. Uh, door de, de bouw van de nieuwe stal en de grotere melkstal zijn heel veel dagelijkse dingen uh, uh, uh, juist veel makkelijker en lichter geworden. Aan de andere kant, uh, er worden wel veel meer kalfjes geboren. We worden omsingeld door de koeien. Dat, uh, maar dat gebeurt vaker als u erbij in gaat. Ja, dat gebeurt wel vaker. Ja, maar als er vreemden tussen aanstekens meegaan, dan is het. We uh... hebben nog nooit zoveel aandacht van vrouwen gehad ook. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar dit is misschien nog wat beter te handelen... als de aandacht van zo'n grote club Ik denk dat je er ook wat, wat verlegen voor wordt. Tenminste, het zal mij wel eens gaan. U heeft uitgebreid. 1 april 2015 zal het melkquotum verdwijnen, zoals het nu lijkt. Ik hoop dat er niets anders voor in de plek komt. Dus ja, iedereen denkt, van, dan moet ik op volle oorlogsterkte zijn... en de beuk erin. Dat lijkt hartstikke positief. Van de andere kant beangstigen we dat ook wel een beetje. Van ja, kan het allemaal, komt het allemaal wel goed. Maar is er dadelijk niet te veel melk? Ja, misschien wel. Dat is net wat ik zei, na 2015, als de remmen los zouden kunnen gaan... de meeste melkvelders geven aan uh, tien, tussen 10 en 20 procent meer melk te gaan leveren. Ja, als er de vraag niet voor is, en dat is net even te veel... Ja, dan, dan, dan kan het enorme invloed hebben op de, op de prijs. Dus dan, dan zouden best wel eens een, een, een, een, wat slachtoffers kunnen vallen. Ik heb dat wel eens gekscherend genoemd, uh, Dubai van het noorden... Uh, wat er hier veel bouwactiviteiten uh, zijn. 20 kilometer verderop bij de fabriek van Friesland Campina. In Bijlen wordt al de fabriek uitgebreid om de grote vraag naar melk aan te kunnen. Niet alleen hier in Bijlen, maar we doen die investeringen ook in Bedum, in Veghel, in Leeuwarden. Dat betekent, we doen ongeveer nu zo'n uh, 9 tot 10 miljard liter melk. Nou, je kunt er 1,5 miljard liter melk erbij opbrengen. Roelof Joosten van Friesland Campina, lid van Raad van Bestuur. Wie, wie wil al die melk hebben? De wereldbevolking uh, groeit, daardoor... ...neemt de behoefte aan zuivel toe. De Nederlandse zuivelindustrie in het bijzonder. En de reden daarvoor is, en dat is misschien wel goed om even te noemen... ...is dat de Nederlandse melk en de kwaliteit en de voedselveiligheid van melk... ...in het buitenland zeer hoog aangeschreven staat. Maar wat doet dat eigenlijk met de melkprijs? Wat als die gaat dalen? Want er komt dadelijk wel heel veel melk op de markt. Natuurlijk zullen er fluctuaties zijn in de, in de melkprijs, dat is duidelijk. Maar de algemene trend zal zijn dat, dat, ik verwacht, of dat wij verwachten dat die melkprijs lichtelijk bij doorstijgen. Hoe Wanneer is het Dubai van het Noorden klaar? Het Dubai, het Dubai van het Noorden is afgerond eind dit jaar. En voor kindervoedingproductie begin volgend jaar. En het volgende is in feite dat door deze investeringen kunnen we ook zeggen... dat, dat we hier door een aantal honderden arbeidsplaatsen kunnen creëren. Dus ik denk overal goed nieuws voor Vriesland Campina en voor Nederland. Dat zijn Roelof Joosten van Friesland Campina tegen Nick Wouters. Ook andere zuivelbedrijven investeren, kaasbedrijf Kono bijvoorbeeld, bouwt voor ruim 80 miljoen euro een nieuwe fabriek in Middenbeemster. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Er komen verontrustende berichten uit Zuid-Soedan. Een ziekenhuis van artsen zonder grenzen is belaagd en grotendeels vernield. Voedselvoorraden, bedden zijn gestolen, apparatuur is onklaargemaakt. Daarover heb ik contact met Richard Veerman. Hij coördineert de projecten in Zuid-Soedan van artsen zonder grenzen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat heeft natuurlijk uh, ongelooflijk veel consequenties voor de mensen daar. Ja, dat heeft het uh, zeker. Uh, uh, wij hebben onze medische activiteiten uh, opgeschort. Uh, dus dat betekent op dit moment dat uh, ruim 100.000 mensen... Ja, geen uh, gezondheidszorg uh, beschikbaar hebben. En, uh, en dat op het moment dat het uh, ja, een hele precaire situatie is, we zijn gevlucht uh, uit de steden, in de, in de oerwouden. Uh, dus ze zijn al heel kwetsbaar en dat wordt nu nog veel erger. Uh, de regentijd komt eraan. Uh, dan kunnen ze daar eigenlijk niet blijven en zouden ze terug moeten komen. En uh, ja, we zijn dus niet, uh, we hebben dus nu op dit moment geen mogelijkheid om, uh, om zorg aan te bieden. En dat heeft te maken met die aanval op het ziekenhuis. Wat, wat heeft u daarover gehoord? Wat... Wat is daar gebeurd? Uh, wij hebben een ziekenhuis in het district in, in, in, in Zuid-Soedan, in de stad Jonglee. Uh, we hebben daar al twee weken geleden onze activiteiten opgeschort, omdat het te gevaarlijk was voor ons personeel en ook voor de patiënten om dat open te houden. En afgelopen weekend en begin deze week uh, is daar uh, op grote schaal geplunderd. Uh, therapeutische voedselvoorraden en bedden zijn meegenomen. Maar dat is nog niet het ergste. Uh, toen we daar uh, afgelopen woensdag uh, zijn gaan kijken, uh, zijn we echt geschrokken van de systematische en moedwillige schade die aangebracht is. Uh, uh, draden doorgesneden, uh, apparatuur op de grond gesmeden, medische uh, vertrapt op de grond. Onze kantoren zijn uh, onvergetrokken, alle papieren over de grond, dus ook dossiers van patiënten en zo. Uh, en dat betekent dus ook uh, dat het uh, lange tijd zal duren om dat weer, weer op te zetten zodra we ook weer eventueel terug zouden kunnen om uh, onze zorg weer te kunnen aanbieden in Pibor. Ja, en wie zit daarachter? Heeft u enig idee wie dat dan doet? Wij waren niet aanwezig toen, uh, toen de vernietigingen en de plunderingen plaatsvonden. Uh, ooggetuigen hebben uh, het, uh, het regeringsleger genoemd. Uh, die hebben dat zelf uh, ontkend. En uh, die hebben gezegd dat het uh, gedeserteerde soldaten waren. Uh, wij zijn op dit moment uh, in gesprek met het leger om uh, uh, de garantie te krijgen dat dit niet weergekunt. Maar met name de garantie dat ons team terug kan keren en, uh, en, en, en kan... Uh, gezondheidszorg kan aanbieden. We zijn ook in gesprek met de rebellen, uh, met wie ze in conflict zijn, om van beide zijden van het conflict respect te hebben voor, uh, uh, voor onze medische faciliteiten en dat we dus uh, gezondheidszorg kunnen aanbieden aan uh, met name de meest kwetsbaren die er altijd uh, dupe van zijn, uh, de, met name de vrouwen en kinderen. Richard Veerman, dank voor uw verhaal. Artsen zonder grenzen, dus projecten in Zuid-Soedan... opgeschort vanwege mede die aanval op het ziekenhuis... en de onveiligheid daar op dit moment. We gaan naar de avondspits. Dennis, mooi. Er staan nog steeds zo'n 80 tal files. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het behoorlijk druk. Zo is het aansluit op de A58 Eindhoven Tilburg. Rond Rotterdam is het erg druk, maar bij Amsterdam valt het juist reuze mee. Dit zijn even de veranderingen van, ten opzichte van een kwartiertje geleden. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 8 kilometer door een ongeluk. De linkerijstok is dicht. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom tussen de grens met België en. Bergen en op Zoom Zuid staat 9 kilometer. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. En het is druk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Onder andere door een autobrand. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt E-Wijk staat in totaal 13 kilometer. Dan gaan we het nu over de politiek hebben. Want um, nou ja, het was een hete politieke week. Joost Vullings, goedemiddag. Ja, politieke redacteur. Goede Joost, jij ja, ja, wou even wat laten horen van Alexander Pechtop. Maar dan vertel ik het gewoon. Die maakte zich kwaad deze week, net als Geert Wilders. Voelde zich met een uh, kluitje in het riet gestuurd, omdat hij dacht dat PVDA en VVD aan het onderhandelen waren over de strafbaarstelling uh, van illegaliteit. Heb jij inmiddels duidelijk of er inderdaad onderhandeld wordt uh, of niet, om toch nog iets aan die strafbaarheid te doen? Ja, het is maar hoe je het noemt, Lucella. Kijk, officieel uh, zeggen alle woordvoerders van de twee partijen... dus VVD en Partij van de Arbeid... er zijn wat gesprekken op woordvoerdersniveau. En dan leggen ze ook de, de nadruk op gesprekken. We, we, we mogen het geen onderhandelingen noemen. Maar goed, aan de andere kant, we weten dat de Partij van de Arbeid... een gunst wil van de VVD. En als je daarover gaat praten, al zijn het slechts inleidende beschietingen... ja, ik noem het gewoon onderhandelen. En dat, dat, dat spel is nu begonnen op woordvoerdersniveau. En het zal uh, waarschijnlijk in van de loop van de, de volgende week... wel naar op het niveau van de uh, uh, fractievoorzitters ook wel besproken worden. En dat de PvdA uh, Wekers deze week heeft gesteund hè, bij het debat over fraude met toeslagen. Wordt dat dan, denk je, door de PvdA gebruikt als wisselgeld? Van, we hebben jullie gesteund, dus kom ons ook een beetje tegemoet. Ja, dat zijn zo van die dingen die volgens mij wel zo werken, maar die niemand hardop uitspreekt. Uh, uh, vanmiddag werd Rutte, uh, onze premier, in de, in de persconferentie daar ook naar gevraagd, want uh, er waren wat suggesties hier dat er ook een deal over zou zijn. Zo van, als jullie nou Wekers steunen, dan kunnen we jullie helpen met het, met het debat over de illegale, over de strafbaarheidstelling. Uh, ja, uh, ik denk dat de Partij van de Arbeid zelf wel doorhad dat het heel handig was om Wekers in het zadel te houden. Uh, om meerdere redenen, omdat ze dus ook wel inziet dat als je een gunst gaat vragen, dat je dan die staatssecretaris laat zitten. En aan de andere kant, de minister op uh, Financiën is Jeroen Dijsselbloem. En een zwakke staatssecretaris naast je, dat klinkt misschien gek, is helemaal niet zo verkeerd. Anders zou Wekers bijvoorbeeld Dijsselbloem in Europa voor de voeten kunnen lopen. Nou, daar is nu geen sprake van. Dus de Partij van de Arbeid had er eigenlijk gewoon best wel veel belang bij... om Wekers gewoon te laten zitten. Ja, aan de andere kant, hij zou ook veel overnemen toch van Dijsselbloem... als dat dan een zwakke staatssecretaris is. Dat lijkt me ook geen fijn idee als minister. Nou, maar hij zit dan, zeggen, als, als uh, Dijsselbloem voorzitter is van de Eurogroep... doet Wekers netjes uh, verwoordt hij dan het standpunt van Nederland... en als er dan de afloop persconferenties moeten worden gegeven... dan doet Dijsselbloem dat voor Nederland... als, als minister van, Defensie, of de, uh, van <lacht> Financiën voor, voor Nederland ja. en als voorzitter van de Eurogroep... En ja, en Wekers, die, die, ja, die duwt hij die gewoon via de achteruitgang weg... en die gaat niet op zijn strepen staan. Nou, dat vindt Jeroen Dijsselbloem, denk ik, best wel leuk... dat hij al die aandacht dan naar zich terug kan trekken. Ja, dus, dus die mocht blijven. De oppositie dacht er anders over, tenminste het grootste deel van de oppositie. Um, die ging er hard in, hè? Um, Het is wel een vrij duidelijke strategie die we steeds terugzien... Uh, die de oppositie kiest, want er zijn meer issues, kwesties geweest. Ja, ja je, kan het, je kan het ook zeggen, de, de, de strijd tussen coalitie en oppositie zien... Als een, als een slag om de beeldvorming, en dan is het het beeld dat de oppositie neerzet van ja, dit is echt een totale chaos... het kabinet, de ene na de andere staatssecretaris blundert en, en bungelt. Uh, en dat begon allemaal al in die formatie, dat hele snelle onderhandelen... en ondertussen niet goed nadenken over die minderheidspositie... in de Eerste Kamer van het kabinet. En ja en waar resulteert dat in dat ministers nu bedelend door de wandelgangen lopen... om toch nog iets van hun plannen voor elkaar te kunnen krijgen. Maar die worden allemaal gigantisch afgezwakt. Kortom, de oppositie vindt het chaos... en, en en een pijnhoop, en dat is het beeld dat ze graag willen neerzetten. Ja, en het kabinet blijft daar vrij rustig onder. Ja, kijk, die zien het natuurlijk heel anders. Die zeggen van, het is, het is crisistijd, we hebben ons ook heel goed beseft... dat we een minderheid in de Eerste Kamer hebben... maar we gaan hele belangrijke hervormingen doorvoeren, pijnlijk ook. En dan ga je op zoek naar draagvlak, en dat is ons gelukt. We hebben een sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. Dat geldt ook voor het zorgakkoord. Er is een woonakkoord met de oppositie. Ja, en dat zorgt ervoor dat plannen uit het regeerakkoord worden afgezwakt... Maar ja, als je draagvlak nodig hebt, hoort dat erbij. Kortom, het kabinet zegt en de coalitiepartijen... we liggen op koers, we creëren draagvlak in crisistijd. Kortom, het is echt gewoon het beste naoorlogse kabinet zo'n beetje, Lucella. <laughs> ja. uh, goed, daar zijn zij van overtuigd. In ieder geval dan nog even, Joost, uh, de VVD. Want dat begint toch een beetje op te laaien, de onrust over Jos van Rij... omdat die lijstduur uh, wordt wellicht bij de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond... terwijl er een onderzoek naar hem loopt. Leidt La het inderdaad hoog op? Nou ja, kijk, dat hebben we hebben we eerder deze uitzending laten horen... die ministers hier en, en de VVD hier wilden zo min mogelijk over zeggen. Maar het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Uh, de partij is de, de laatste twee jaar vaak in opspraak gekomen... met, met bestuurders in de regio die dus aan het, aan het jumelen waren. Ja, ze willen het liefst natuurlijk dat hij niet op die lijst komt. Ik denk dat er intern heel veel druk wordt gezet... maar ze willen er niets om zeggen publicitair een groot nummer van maken. Dankjewel, Joost Vullings. Na zessen praat ik erover verder over die kwestie binnen de VVD... met een statenlid van Zuid-Holland. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy Fantijn. Ja, voor de gedrukte kranten is de dood van Videla natuurlijk te laat... maar op alle andere media is hij wel te vinden. En uh, dit is het nieuwsbericht van de dood van de Argentijnse dictator Videla... op de Argentijnse zender Antena 3. More, el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla... el hombre que dirigió el país desde 1976 hasta 1981... ha fallecido cuando cumplía cadena perpetua por crímenes de, de lesa humanidad. En een Argentijnse nieuwsite meldt dat Videla geen begrafenis met militaire eer krijgt. Er is een resolutie die eerbewijzen aan onderdrukkers verbiedt. Lijkt ons nogal logisch hier, maar het is een van de hoofdartikelen op die site. Vanmorgen hoorde u wellicht al over de cijfers van het incasso-bureau GGN. Een op de zeven Nederlanders heeft problemen met het betalen van rekeningen. In het parool de topman van het incassobureau... die zegt dat vooral jongeren steeds meer schulden krijgen... en hij pleit ervoor mobiele abonnementen voor jongeren bijvoorbeeld te verbieden. Laat ze maar prepaid bellen, zegt hij. En vandaag zijn en de winnaar van de Giro d'Italia van vorig jaar... en die van de Tour de France van vorig jaar niet gestart in de Giro. Een verslaggever van de BBC zag dat gisteren al aankomen. Mark Cavendish won the stage in a sprint finish. At the other end of the emotional scale though, while Cavendish was celebrating... Sir Bradley Wiggins was trying desperately to limit his losses. And he clearly isn't going to be the winner of this Giro d'Italia. 120 seconden on the day, 3 minutes and 17 seconds down... Ja, hij zegt uh, dat Wiggins er al uh, heel ziek uitzag. En die is dus gestopt, afgestapt, niet aan de start verschenen. Tegelijk lijkt het vrouwenwielrennen nog steeds niet helemaal serieus te worden genomen. Regionale Omroep L1 meldt dat het aantal vrouwenploegen niet van start gaat... in een Franse etappenkoers Languedoc-Roussillon. Toen die teams gisteren aankwamen bleek de eerste etappe geschrapt... en bleek dat de politiebegeleiding voor de andere dagen onzeker was... Uh, omroep L1 meldt uh, de verontwaardiging van de ene ploeg. Die zegt, we worden hier helemaal niet serieus genomen. Worden, genomen. En Omroep Brabant meldt dat ploegleider Koos, Moer, Koos Moerenhout van de Rabo ploeg zegt... amateurs behandelen ze nog beter. Eye opener over de bankencrisis, tweet journalist Joris Luijendijk. Hij verwijst naar zijn blog op de site van The Guardian. Hij praat met therapeuten Peters, die veel met grote bankiers werkt... over de vraag wat hen toch drijft tot sommige van hun megalomane beslissingen. En die therapeut zegt: Het is een bekend mechanisme dat mensen die niet genoeg zelfvertrouwen hebben gevoelens van superioriteit en grootheid ontwikkelen. Daarmee beschermen ze zichzelf tegen dat gevoel van niet goed genoeg te zijn. En dus zullen ze heel ver gaan om hun status te handhaven. In Spanje is de crisis op allerlei manieren voelbaar. Zeker 50 prijswinnaars van een quiz daar hebben nooit hun geld gekregen. Dat meldt het dagblad El Pais. Een aantal winnaars van het spel Cijfers en Letters wil nu naar de uh, rechter. De producent van het spelletje zegt niet te kunnen betalen... doordat de omroepen nalatig zijn. Toppunt is dat de uitzendingen met de, de winnaars winnaars daarin nog steeds in herhaling worden uitgezonden. Het spelletje begint nog uh, altijd vrolijk... maar er is dus geen geld meer voor de prijswinnaars. Zover het mediaoverzicht. Freddy van Tijn, Dank. we gaan naar het nieuws van 6 uur. Zometeen, van 7 tot 8. Mangiare. Vissen op zee met reden Roos van Duin. Beter bekend als Mrs. Vis. De grote gerookte zalmtest met Frank Heijn en de drie beste recepten voor Tom. Luister naar Manjare. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe NS Business Card is een echte alles in één reisoplossing. Met één kaart kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van trein... tram, bus... Metro, OV-fiets, Greenwheels, de taxi en taxi. En met één factuur achteraf zijn declaraties verleden tijd. Ontdek de nieuwe NS Business Card op ns.nl slash zakelijk. Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, helemaal. Nou, ik ook. Wordt druk? Een maand werken in een week? Nou, blij dat ik dan op vakantie ben. Met UForce HR-software weet u hoeveel mensen u tot uw beschikking heeft. Nu en in de toekomst. Zo bewaakt u de kwaliteit van het primaire proces en de kosten. Neem de juiste beslissingen op basis van de juiste informatie. UForce van Raad. Human Resource Maximization. Jullie zeggen, samen kom je tot een beter advies. Geef eens een voorbeeld. Nou, neem beleggen. Beleggen? Kan dat nog in deze tijd? Zeker, maar je moet het wel met beleid doen. Met een duidelijk doel voor ogen en op een manier die bij je past. Juist. En daar moet je dus samen achter komen. Precies. Samen kom je tot een beter advies. Kijk op Rabobank.nl/slash advies. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobanken.